Commissaris, vindt je Maya Klaus nu nog altijd zo'n lekker stuk? Ja. Niet op haar mondje gevallen, hè? Karin, wel gauw naar het bureau en vraag een ploeg om haar 24 uur op 24 te schaduwen. Zelfs ze moeten we nog een interim bureau aanspreken om extra volk te vinden voor al die schaduwopdrachten van u. Vermeertje? Ja, nee, nee, nee, we zitten in de Vlamingenstraat. We hebben juist Maya Klaus aan de tand gevoeld, je moet direct een ploeg naar hier sturen om haar te volgen. We wachten tot ze hier zijn. Houd dus contact met ons. En, vertel eens, wat heeft ons gesprek opgeleverd, volgens u? Ja, dat een feeks is, dat wisten we al, hè. Dat ze pretentieus is en ongelooflijk ambitieus, dat zie je zo. En schermen met hoge plaatsten. Ja, dat is echt typisch iets voor haar genre, dat Heeft ze van bij Verfai gebeld, ja of nee? Ik twijfel. Wel, ik niet. Zoveel te beter voor u, commissaris. Want ik vond het raar, hoor, dat je haar zo ineens voor de voeten geworpen hebt dat haar stem erkend was. Ik zou dat nooit gedaan hebben, toch niet in dit stadium van ons onderzoek. Dat is allemaal tactiek, Karin. Af en toe de juiste mensen op het juiste moment wat opjagen. Dat kan soms aardige resultaten opleveren. En, en waarom is ze dan naar Verfaye gegaan? Gaan gok doen. Ze wil daar kook gaan halen. En ze is gewoon binnengestapt langs de garagedeur die open stond. En dan? En dan is ze op het lijk van Verfaye gestoten... en heeft ze gemaakt dat ze weg was. En waarom is ze dan zo stom geweest om eerst de hulpdiensten te bellen? Uit berekening. Omdat ze daar drugs kwam halen. Of wie weet, er zelf kwam brengen. En omdat ze voor geen geld van de wereld bij een moord betrokken wou zijn. Maar tegelijk besefte dat we vroeg of laat bij haar zouden terechtkomen. Mm. Vanwege haar goede relaties met Verfaye. Dus jij denkt dat ze de hulpdiensten gebeld heeft om zich al op voorhand in te dekken. Voor het geval dat wij ooit zouden kunnen bewijzen dat ze toch bij Verfaye geweest is rond de tijdstip van zijn Zo so Zoiets, ja, ja. Maar dat nu allemaal nog kunnen bewijzen, dat ze een andere koek zijn. Dat is dan ook een van de redenen waarom ik wil zien waar ze allemaal naartoe gaat. Ik wil wel eens weten wie al die mannen met hoge functies zijn... waar ze blijkbaar altijd haar nachten mee doorbrengt. En Pieter, hoe was het bij Maya Claus? Aan uw gezicht is hij niet uh, al te vruchtbaar? Oh, toch wel. Karin is het verslag aan het opstellen... Je moet het straks ook maar eens lezen. En eens kijken of er u niks speciaals opvalt. Misschien ziet jij dingen die ik niet zie. Ah ja, het is juist uh, Bruinogen heeft uh, daarnet gebeld. Hij is pierarts toch niet kwijtgespeeld, hè? Nee, nee, nee, nee. in tegendeel. Ik wil nu precies absoluut aan u bewijzen dat je voor 100% op hem kunt rekenen. Ja, en? Wat had hij te melden? Niks speciaals... Uh... De is van hier naar de post gelopen om postzegels te kopen. Daarna is ze een koffie gaan drinken in het Mozarthuis. Daarnaast... komt er nog een spannende ontkloping of blijft het allemaal in die stijl? Daarna is ze naar het kantoor van de rendezvous gegaan. Waar ze ruzie heeft gemaakt met de hoofdredacteur over onkostennotas. die ze heeft ingediend voor een reportage die ze wil maken over het bezoek van Philip en Mathilde aan Brugge 2002. Aha, hoe weet bruinogen dat allemaal? Ja, dat heb ik hem ook gevraagd. heeft er blijkbaar een uh, ex zitten die voor de koffiezocht en zo. <lacht> Er wordt er schijnt heel wat afgeroddeld bij rendezvous... zodat het geen enkel probleem is als je wilt weten... wat daar binnenshuis allemaal besproken wordt. Nou, het is een roddelblad voor iets, hè. Maar wie weet, misschien kunnen we daar ooit nog ons voordeel mee doen. En gij zijt buurtonderzoek gaan doen bij Van der Weijden... Ja, maar ik ben niets te weten gekomen. Niemand heeft er gisteren iets verdachts opgemerkt en ook niet te voorbij lagen. Geen vreemde auto's die te lang bleven staan. Geen vreemde personen die daar rondgehangen hebben. Ach, correctie. Er is wel vreemd bezoek geweest bij de Van der Beiders. Ja, twee, drie keer zelfs. Ja, dat is doordig. Een jonge vrouw in een heel dure, artistiekere gekledij... die met een luid Amerikaans accent sprak... en de indruk gaf altijd boven haar theewater te zijn. Maar ja, dat was natuurlijk... Ja, ja, ja. ja. Meer dan Martens. Ik heb daar de raad gekregen om eens te gaan praten... met de overbuur van, de van der Weydens. Dat is een gepensioneerde, alleenstaande apotheker... die naar het schijnt voortdurend uit zijn raam hangt... en meestal wel weet wat er allemaal in de straat gebeurt... Maar die mens was blijkbaar juist eventjes over en weer naar... Uh, ...toen lieve vrouwenziekenhuis voor een check-up of zoiets. Waar hij Litin werkt, hè? En waar Marijke verpleegster is geweest. Dat dacht ik toch. Dan moet ik haar nog eens vragen. Ja, eh, ik kan dat wel voor u doen als u wilt. Ik ga daar straks terug naartoe om met die apotheker te spreken. Oké, okay, doe dat maar. Ja, ik denk dat ik nog eens naar het concertgebouw loop... ...om eens te zien wie ik nog op leugens kan betrappen. Daar straks heb ik Dina al doen toegeven dat ze Baldomero Duran gezien heeft... Wie weet, wat komt er nu uit de bus? Hoe? Dina heeft Duran gezien? Wanneer? Oh, weken geleden. Toen ze zich ging presenteren voor een auditie. Ze heeft hem niet alleen gezien... ...ze heeft er toen zelfs de nacht mee doorgebracht. Dat meent je niet? Jantje, je moet blijkbaar wat over hebben voor een rol in vagevuur, hè? Ik stoor toch niet? Ik hoorde dat je was zat uitrusten. te Ah, kom in, Pieter. Heb je Baldomero niet al gevonden? Max, jij en ik gaan nu niet rond de pot draaien, hè? Wist jij iets af van Durans voorgeschiedenis? Ja of nee? No, no, no, not at all. Ik heb u al gezegd dat Baldomero een van mijn beste vrienden is. gelijk Paul Verfay, ja. wat wil je nu eigenlijk horen van hem? Hoe ik mij voel nu? Ik weet wat voor iemand Duran in feite was. Fucking awful, I tell you. Maar het blijft u toch niet om rustig verder te repeteren, voor zover ik kan zien. Uw ene vriend is vermoord. Hè? Uw andere vriend blijkt in Chili 123 mensen gefolterd te hebben. En hij wordt verdacht van moord op dat advocaat die hem voor het gerecht ging slepen. Maar de show must go on. Hè? Wat, wat, wat moet ik anders doen? Het theater is goed verdomme mijn leven. Je zou het mij misschien iets gedrevener kunnen helpen om hem te vinden. Als er iemand is die moet weten waar hij zich eventueel schuilhoudt, dan zei gij dat. Hij heeft bij u gewoond. Je kende hem door en door. Sorry van in. I No, nothing. Ah, dan zal ik u eens iets vertellen dat u misschien zal stimuleren om in actie te schieten. Uw ex-vriendin, Merel, is zwanger van hem. Fucking bitch. Max, jij wil mij dringend te alleen zien? Dear, go away! We ah, wil je alleen zien. Pas maar op dat Maya Klaus daar niet achterkomt. Funny, you fucking asshole! I hate you! Moza, hij zijn die hand nog eens aan die weer gevonden? Hij heeft dus als het ware de benen genomen. Johan, Johan, als ik u niet had voor een gezonde portie volkse humor op tijd in stond... Ja, nee. ja. mogen gemak je er nog die aantal mee hey. Eerst de ping die je gaat left. Nee, wacht, nee. die lag voor een trap, zeker. Commissaris, nee. ja, ja, is het zover? Hebben ze... Die een hand gevonden? Nee, nee. Eh, breng me maar een en Geef de commissaris nog een duvel, ja? Ja, ja. Maar niet horen, zeker. Nee? Nee, ik moet dus niet dringend ergens naartoe... Nee, nee, in tegendeel. Maar ik wou niet dat Johan te horen kreeg wat ik u nu ga vertellen. Want. Uh, ja, het is nogal delicaat. Hij gaat dus moeten nadenken over wat we met. Maya Klaus gaan doen. Waarom? Er is een bericht binnengelopen van de ploeg die er aan het schaduwen is. Maya Klaus heeft iets met. Uh, de gouverneur.